1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Nederland moet de aanval van Turkije op Afrin veroordelen en zorgen dat er zo snel mogelijk hulp komt in deze belegerde stad. Dat vinden zowel Koerden in Nederland als de SP. Zo meteen in de nieuws -BV. En een legerbasis in Syrië werd vannacht aangevallen met de raketten. Maar waar kwamen die raketten vandaan? Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. De luchtmachtbasis bij de Syrische stad Homs is bestookt met raketten. En daarbij zijn volgens de Syrische staatstelevisie 14 doden en een aantal gewonden gevallen. Ja, wie erachter zit, dat is dus nog niet duidelijk. Maar Rusland en Syrië wijzen nu naar Israël. Correspondent Marcel van der Steen. Marcel, kun jij nog even vertellen, wat, wat is er gebeurd? Volgens het Libanese leger zijn er vanochtend vroeg zo rond een uur of twee, drie... Uh, vier uh, Israëlische vliegtuigen, Libanon binnengevlogen... het Libanese luchtruim. En boven Libanon zouden ze daar de raketten hebben afgevuurd. Dus op die luchtmachtbasis bij de Syrische stad Homs. Um, in eerste instantie noemde het Syrische persbureau... het Amerikaanse agressie. Maar nu wijzen dus verschillende landen naar Israël. Ja, ja Amerika heeft eerder ook al uh, ontkend... dat het daar iets mee uh, te maken had. Ja. ja stel nou dat, dat Israël inderdaad verantwoordelijk is. Wat betekent dat dan? Nou, Israël heeft in de afgelopen jaren uh, zo'n 100 keer doelen in Syrië gebombardeerd... tijdens de oorlog, sinds 2012. Dus het is eigenlijk al langer onderdeel van dit conflict. Uh, vaak zijn dat Iraanse wapenconvoi geweest voor Hezbollah-strijders... bijvoorbeeld die aan de kant van Syrië strijden. En deze basis is ook door Israël al eerder aangevallen... nadat uh, een Iraanse drone het Israëlische luchtruim was binnengedrongen. Dus Israël is vooral beducht voor de, de groeiende invloed... en aanwezigheid van Iran in Syrië. Syrië En of die timing dus van vannacht te maken heeft met een gifgasaanval, dat is dus niet bekend. Nee, nee want dat is inderdaad, uh, mogelijk heeft het wat te maken met die, uh, met die aanval in, uh, in Douma zaterdag. Uh, is, er, is er al meer informatie over een, uh, laten we zeggen, een internationale reactie op die aanval? Nou, die wordt eigenlijk uh, vanmiddag of misschien vanavond verwacht. De, de VN Veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen, die zal... Uh, naar verwachting met een verklaring naar buiten komen na afloop... maar ook Rusland moet daar uh, zijn handtekening onder zetten. Uh, Rusland die uh, Syrië steunt. Maar daarnaast wordt die chemische aanval veroordeeld... Voor, vooral westerse landen in de afgelopen dagen en ook vandaag. Die gaan er ook steeds meer vanuit dat Assad hier verantwoordelijk voor is. Iran wijst juist naar de rebellen. Die zouden op deze manier een Amerikaanse reactie willen uitlokken. En Rusland die blijft het tot nu toe nepnieuws noemen. Marcel van der Steen, dankjewel. Dan het proces tegen Willem Hollede. Daar is het getuigenverhoor van Peter R. De Vries bezig. De misdaadslaggever liep vanochtend vlak voor de zitting boos weg. Toen bleek dat hij bij de beveiliging zijn jas en zijn schoenen moest uitdoen. Slaggever Matthijs van der Wiel. Uh, Matthijs, het is dus toch nog goed gekomen met getuige Peter R.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 initiatief teruggekomen en niet met dwang, zoals geopperd werd... dat dat nodig zou zijn als hij dat niet zou doen door de, door de advocaten. En wat willen de advocaten van hem weten? Ja, heel veel. En dat gaat ver terug. Ze begonnen bij de Heineken-ontvoering... de manier waarop Peter R. de Vries in contact is gekomen... met de Heineken-ontvoerder... hoe hij bevriend is geraakt met Cor van Hout. En dat gaat echt... die hele jaren 80 en 90 zijn voorbijgekomen... alle contacten die hij heeft gehad... met figuren uit de Amsterdamse onderwereld. Heel veel feiten die ook al bekend zijn... worden toch gevraagd. Je vraagt je soms af, wat willen ze hier nou mee? Dat is echt nog niet helemaal duidelijk... Wat, hoe dit ze moet helpen in de verdediging... van van Willem Holleder, mogelijk wordt dat later wel duidelijk. En, en Holleder zelf, bemoeit hij zich ermee? Nee, hij laat het over vooralsnog aan zijn advocaat... maar moet soms hardop lachen. Bijvoorbeeld toen uh, Sander Janssen, de advocaat, de Vries vroeg over een mishandeling... en toen vertelde de Vries dat hij van een andere crimineel had gehoord... dat Holleder, een vriendin, bont en blauw had geslagen tot bloedens aan toe. Dat is lang geleden hoor, maar Holleder die begon toen echt hardop te lachen... en die riep sukkel naar uh, de Vries, waarna hij door de rechtbank weer... Tot de orde moest worden geroepen. Dat was een klein incident, maar daar is het verder bij gebleven. Okay. Matthijs van der Wiel vanuit Amsterdam, dankjewel. In de Franse stad Nantes ontruimt de politie een groot terrein waar al jaren krakers zitten. Afhankelijk zou daar een vliegveld moeten komen. Dat leidde tot zware protesten van linkse activisten en boeren in de omgeving. Correspondent Frank Renaud die zeggen het is natuurgebied, er moet hier helemaal geen vliegveld komen... dat is helemaal niet nodig. Nou, president Macron heeft een paar maanden geleden de knoop doorgehakt... en die heeft gezegd, we gaan niet door met die plan om er een vliegveld aan te leggen... maar het gebied zal er wel ontruimd worden. Iedereen die er illegaal woont moet weg... en er wordt een nieuwe bestemming voor het terrein gezocht. Er zijn zo'n 2500 agenten aanwezig op dat terrein. Een van hen is tot nu toe gewond geraakt bij het verzet van die krakers. Hogescholen en universiteiten gaan samen met de studenten... bepalen wat er gebeurt met het zogenoemde studievoorschotgeld. Dat geld, bijna 1 miljard euro, is vrijgekomen... door het afschaffen van de basisbeurs. Iedere hogeschool en universiteit mag zelf gaan beslissen... of het geld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld extra docenten... voor nieuwe computers of voor de verbetering van de gebouwen... zegt minister van Engelshoven. Bij het ongeluk op de A58 bij Moergestel vanochtend... is een man van 60 uit Eindhoven om het leven gekomen en een 55-jarige Eindhovenaar zwaar gewond geraakt. Er lagen grote stenen op de weg waarvoor hun auto's moesten uitwijken... en op elkaar botsten. De politie gaat ervan uit dat die stenen van een vrachtwagen zijn gevallen... en de politie is nu op zoek naar de chauffeur. De nieuwe zendermanager van 3FM is Charit Alles. Ze is nu programmaleider van radiozender Phoenix. Daarvoor werkte ze bij de KRO-NCRV en de VPRO. Charit Alles begint bij 3FM op 1 juli... Nog meer radio nieuws. DJ Frank Danen vervangt vanaf volgend jaar Edwin Evers in de ochtend bij Radio 538. Evers maakte onlangs bekend dat hij na 21 jaar in de vroege ochtend het voor gezien houdt. Frank Danen was al zijn vaste vervanger. Het NOS journaal. Nederlanders die naar China, Rusland of Iran gaan, die krijgen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het advies om alleen lege computers en telefoons mee te nemen. Volgens de Volkskrant wordt dat geadviseerd omdat apparaten met gevoelige gegevens op afstand kunnen worden leeggetrokken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 Om nou te voorkomen dat ze gevoelige informatie prijsgeven... kunnen ze het beste een lege computer of telefoon gebruiken. Een man die eind maart zijn enkelband doorknipte en er van ging, is vanochtend opgepakt. Het is een man van 30, hij was veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de moord op de eigenaar van een shisha-lounge in Geleen. Vanochtend is hij aangehouden in Maastricht. Zijn moeder zei eerder tegen 1 Limburg dat haar zoon was gevlucht... omdat hij de uitspraak niet rechtvaardig vond. Het weer nog 8 over 1 is het bewolkt. In het westen en noorden af en toe een bui. 10 tot 18 graden vandaag. Vanavond neemt in het zuiden en westen de kans op regen toe. Mogelijk ook met onweer en hagel. En morgen gaat het vanuit het zuiden af en toe regenen. Later ook weer kans op onweer. De nieuwe Nederlandse muziekstreamingdienst Juke... wil in twee jaar tijd een miljoen gebruikers hebben. Trendwatcher Vincent Everts over de kans van slagen... iets voor half twee in de nieuwsbv. Maar eerst de AWB: Jon Bakker... Met vertraging op de A7 van Zaandam naar Horen... bij Weidewormer 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog een kwartier. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... beknoopt het Kooimeer 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Kost je ook een kwartier extra. En de andere kant op richting Amstelveen... tussen knoop het Kooimeer en Akersloot is de weg helemaal afgesloten. Je kan omrijden via Heer Hugo Waart en Zaanstad... Op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Zuidwolde, 4 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding. De rechter reist ook eens dicht, kost je ongeveer een kwartier. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn Noord, 4 kilometer. Ook daar zo'n 15 minuten vertraging. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod.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 De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Schaatsers die wielrennen, meestal ook. En anders houden ze er wel van om er naar te kijken. En er natuurlijk erover te praten. En zo ook onze sportcommentator Erben Wennemars. Hij genoot dit weekend van Parijs, -Roubert. Dus na half twee alle ballen op Erben Wennemars. En nu eerst Afrien. Het gaat natuurlijk vandaag veel over de raketaanval op Syrië. Maar natuurlijk ook veel over de gifgasaanval aan, uh, in de stad Douma. Maar er is nog veel meer aan de hand in Syrië. Bijvoorbeeld met de Koerden in het Noord-Syrische uh, Noord regio Afrin. Want sinds de Turkse inval twee maanden geleden... zijn er honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen... en honderden burgerdoden zijn ook nog gevallen. Wat kan Nederland doen aan deze situatie? Daar ga ik over praten met Sadet Karabulut. Zij is kamerlid van de SP. Peshmerga Morat komt uit Afrin... Afrin heeft daar nog ouders wonen... en Semnanko Karem van de actiegroep Hart voor Afrin. Uh, allereerst, Semnanko Karem. Ja, u heeft heel veel contact met mensen in Afrin. Kan u de situatie een beetje schetsen? Jazeker, ik heb dagelijks contact met de mensen die in Afrin wonen en, en, ook, en ook vooral de mensen die gevlucht zijn uit Afrin, Afrin aan het gebied. En er zijn er 140.000 mensen, eh, burgers, die door de Turkse aanval gevlucht zijn naar, naar niemands land, die eh, geen kant op kunnen en die eh, gebrek hebben aan eten, drinken, voedsel. En eh, die kunnen niet terug naar Afrin omdat het bezet is door eh, jihadisten aan Turkije en ze kunnen niet ook het kant van, de kant van regime in omdat zij omdat zij worden opgepakt en moeten dienstplicht, aan hun dienstplicht te voldoen en door die invallen zijn er 289 burgerdoden gevallen en dat is gigantisch veel en, en, en de mensen die nu in, in Afrin zijn vooral de jezidi aan christenen worden, zich, worden gedwongen om zich te bekeren tot de islam en jezidi vrouwen worden als oorlogsbuit meegenomen en niemand weet waar ze naartoe worden gebracht door de jihadisten. En uh, and, and ook, ik heb uh, nog met de voorganger van de kerk in Afrin gesproken. Hij is gevlucht. Zijn woning is geplunderd, bezet. En zijn kerk is bezet en geplunderd. Uh, hij is ook vogelvrij verklaard. En uh, hij, is, hij, is, hij, is, uh, hij is weggevlucht. Dus uh, vers verschrikkelijke verhalen. Maar ze zitten dus in niemands land, omdat ze ook niet richting Aleppo kunnen, de grote stad die daar in de buurt ligt, omdat dat in handen is dus van uh, Assad, het, het, het regime. Ja, dat klopt. En ze kunnen ook niet terug naar hun plaats, omdat, ja. uh, omdat omdat, omdat Turkije de toegangen niet open doet om, uh, om de mensen te laten terugkeren. Uh, en, en omdat zij ook bang zijn voor wraakacties En uh, er zitten ook heel veel jezidis tussen terugkeren... betekent bekeren door de islam aan christenen... als zij ook terugkeren, uh, moeten zich bekeren door de islam. Dat gebeurt ook allemaal door uh, uh, uh, NAVO-land Turkije. Ik ga even naar Persmerke Morat, want uh, uw ouders zijn gevlucht uit Afrin. Uh, u heeft nog contact met ze. In wat voor situatie zitten zij? Nou ja, mijn ouders zitten nu op dit moment in Noobol. Het is een stad uh, ten zuiden van Afrin. Uh, nou ja, mijn ouders hebben, hebben geluk, want wij kennen mensen eigenlijk in Noobol. In, in dus zij zitten bij die mensen zeg maar, als, als bezoek, als gasten. Uh, maar wat ik van, van mijn moeder hoor, is, zijn verschrikkelijke verhalen. Uh, uh, mensen zijn overal op straat, uh, in scholen. Uh, zelfs in schapenstallen slapen mensen. Want uh, er zijn zoveel mensen. En Noobol en Zahra, die twee steden, zijn niet. Zo groot om al die mensen te kunnen ontvangen. Want uh, Afrin was zelf een, een, een veilige haven voor vluchtelingen uit heel Syrië. Dus kun je je voorstellen dat uh, zelfs Afrin-bewoners, oorspronkelijke bewoners plus de vluchtelingen, zijn ook nu gevlucht. De situatie is verschrikkelijk, eigenlijk. É, é, yeah, het, en, is en verschrikkelijk. Krijgen ze hulp? Is er, is er voedsel, water, tenten, onderdak? Hey, hey, het, het, is, het is heel weinig, eigenlijk. De enige, enige organisaties die, die toegang hebben tot die gebieden zijn de Syrische de Rode de Halve Maan, Syrisch Maan. Maar het hulp wat ze, waar ze, wat ze geven aan mensen is ook eigenlijk heel weinig. Want de verhouding klopt niet. We, we hebben heel veel mensen die gevlucht zijn. En de hulp is gewoon klein, kleinschalig eigenlijk. Veel te weinig voor zoveel mensen daar. Ja. Maar nu, ja. een, een, een klein gedeelte van de familie is ook uh, teruggekeerd... naar het dorp waar ze, waar ze woonden, uh, ja. in de buurt van Afrin. Wat ja. troffen ze daar aan? Nou ja, uh, mijn uh, oom zijn teruggekeerd, uh, dus naar, niet naar het dorp... want hun huizen liggen uh, net buiten het dorp. Uh, hun huizen zelf waren leeggeplunderd. Uh, al, uh, ze hebben ingebroken, uh, uh, alle kostbare dingen meegenomen. Uh, ze troffen alleen maar... Uh, uh, ja, eigenlijk onbruikbare dingen, laten we zo zeggen. Uh, het dorp zelf is bezet door uh, Turkije en uh, FSA. En uh, niemand mag erin. Het is al als militairpunt aangesteld. Um, ja, eigenlijk mensen ook die terugkeren, die kunnen terugkeren... kunnen ook niks treffen meer, ja. want het is leeg geplunderd. Het is gewoon, het is gewoon een bezet gebied? Het is een bezet gebied ook, ja. dat ook eigenlijk. Dan ga ik even naar de Tweede Kamer, het Karabouloud van de SP. Want dit is wel een zeer trieste uh, situatie waarin de Koerden nu zitten... als ik dat zo allemaal hoor. Terwijl ze toch een belangrijke rol hebben gespeeld ook in, in de strijd tegen IS... Ja, absoluut. Het zijn niet alleen maar de Koerden... maar zoals de andere sprekers ook al vertelden... het gaat ook om Jezidis, het gaat ook om christenen en Arabieren... die tot twee maanden terug dus in een relatief stabiele regio leefden. En inderdaad, het zijn juist de Syrian Democratic Forces, de Koerden... die natuurlijk op de grond de strijd tegen de IS hebben bevochten. En ja, dat is ook de reden dat Nederland, ons land... nog steeds strikt formeel genomen in Syrië is om te bombarderen... Om om deze grondtroepen te ondersteunen. Dat was ook de aanleiding in 2014... toen de Jezidis in Sinjar gebergd natuurlijk... toen er genocide op werd gepleegd... om een internationale coalitie op te tuigen tegen de IS. En wat uh, blijkt nu, dat die internationale coalitie zwijgt... als het gaat om de illegale aanval van Turkije... Uh, in Afrin, in het noorden van Syrië. Terwijl de ellende natuurlijk al immens groot is in Syrië... voor alle Syriërs. Ja, Meneer Karim, hoe kijkt u daarnaar? Uh, ja, dat klopt... Uh, het is wel zo so dat uh, Koerdische... Uh, Koerdische strijders en samen in een coalitie met Arabieren en Christenen hebben uh, ned, onder andere Nederland en westerse landen geholpen om uh, ISIS te bestrijden. En nu, wordt ze, nu zeggen ze ook allemaal: We worden nu aangevallen en aan, aan, aan, aan het westen is stil. Er zegt ni, niks van. En uh, er wordt zelfs niet veroordeeld: De burgerdoden worden niet veroordeeld. Die 140.000 mensen die daar zonder eten en drinken zitten, wordt uh, niet uh, uh, een veroordeling uitgesproken richting die uh, praktijk. Wat ik ook wil zeggen, er is ook een etnische zuivering gaande... door de jihadisten en Turkije in Afrin aan de regio die ze hebben ingenomen. Uh, Turkse vlag wordt opgehangen. Uh, portretten van Erdogan, gigantische grote portretten worden opgehangen. En die kinderen moeten bedankt, bedankt uh, Erdogan Rupert. Het is gewoon echt een bezetting. Zeg maar. ja, het is... en dan ga ik ook even naar meneer Morat, want ja, onze zeg maar oude bondgenoten... De, de, de, de Koerdische strijders tegen IS, mm -hmm. die worden nu eigenlijk in de steek gelaten. Moet ik het zo zien? Ja, het is, het is inderdaad wel zo, het is eigenlijk krankzinnig dat wij tot de bevrijding van Araka waren. De Koerden, de goede, de, de heroes, de good, uh, good guys. En jullie zijn dapper, jullie zijn goed, jullie zijn dit, jullie zijn dat. En iedereen weet, althans de mensen die in de politiek zitten, dat het ontstaan van IS werd gefaciliteerd door, door Turkije. Turkije die heeft de grenzen opengezet, Turkije heeft gehandeld met IS, heeft olie voor hun uh, uh, gekocht en ook... Uh, geholpen, min of meer. Uh, en dus de enige, de, enige, de enige troepen die tegen IS vochten... waren de, de EPG eigenlijk samen met christenen en Arabieren... Uh, binnen de SDF, Syriën Democratic Forces. En nu uh, diezelfde coalitie eigenlijk... of diezelfde landen die, die, die toejuichten... en zeiden, jullie zijn de good guys, nu zijn stil... En durven, ja, durven, kan ik ook dat voorzeggen, durven niks te zeggen tegen, tegen Turkije. En ook maar, Turkije ja, ik een ga... hout toe, toe te roepen. Mevrouw Karabeloet, ja. Kamerlid van de SP. Ja, deze week wordt de situatie in Afrin besproken in de Tweede Kamer. ja, ja Eigenlijk laten we onze bondgenoten vallen. Nu het, het vuile werk tegen IS is opgeknapt. Mm -hmm. wat, wat gaat u aan de minister vragen? Nou ja, nogmaals aandringen op veroordeling. Tot nu toe is dat geweigerd. Wel grote zorgen. Maar ik denk dat de uh, leiders en ook onze minister het probleem... dat aan ontstaan is aan het onderschatten zijn. Allereerst, iedereen constateert en merkt dat de strijd tegen IS afneemt, dus de IS zichzelf weer kan hergroeperen. Dat betekent dat er een direct gevaar ontstaat, ook voor ons. De jihadisten die krijgen voet aan de grond in het noorden van Syrië. Dat moet niemand willen. En bovenal is het nu natuurlijk de humanitaire situatie ongelooflijk triest. Aan het einde van deze maand zal ook een donorconferentie voor Syrië zijn. Ik wil heel graag dat onze minister zich inspant voor hulp, inspant voor hulp en toegang uh, tot die hulpverleners in de regio. En dat ze bij zowel Turkije als uh, Assad Rusland aandringen op dat mensen uiteindelijk weer terug kunnen keren naar Afrin. Maar allereerst is er voor nodig dat Turkije aangesproken wordt. Ik kan er niet over uit um, hoe uh, krankzinnig het is dat uh, bij ieder ander land uh, um, zonder daarvoor geweeg, geleverd bewijs uh, schending van internationaal recht direct wordt veroordeeld... dat dat tot op heden uitblijft bij Turkije. Er moet echt actie komen, humanitaire... zowel humanitair als politiek. Zeker humanitaire hulp, hard nodig. Maar uh, ja, er moet ook uh, opgetreden worden tegen Turkije. Maar ja, hebben wij nog wel een goede relatie met Turkije? Uh, luisteren die naar ons? Nou ja, kijk, weet je, uh, Turkije die is natuurlijk enorm afhankelijk van Europese landen. Ook onderschat dat niet voor hun economie. Uh, en alleen kunnen we weinig. Maar ik vind wel dat we het goede voorbeeld moeten geven. Op het moment dat uh, het internationaal recht zo ongelooflijk geschonden wordt. Uh, waarbij ook nog eens uh, de veiligheid van ons allemaal eigenlijk op het spel komt te staan. dan heb je uh, de plicht, ook als internationale partners, om in te grijpen. Bovendien. Uh, Turkije is ook een NAVO-bondgenoot. En de NAVO die heeft allerlei waarden. Het gaat om vrijheid, uh, het redden van de beschaving. Uh, dat ligt allemaal in, in het NAVO-handvest. Dit is, dit is daarmee strijdig. Dus ook in NAVO-verband moeten zich eigenlijk uh, afvragen... of dat wanneer hier niet tegen opgetreden wordt... de NAVO niet gewoon failliet is. Meneer, en datzelfde geldt voor de EU eigenlijk. Meneer Karem, uh, heeft u uh, goede hoop uh, dat Turkije gaat luisteren... naar deze oproep? Uh, volgens mij, als wij uh, als Europese Unie, als uh, westerse landen, een stevige statement maken. En ook no nog eens uh, maatregelen nemen. Dan wel. Ik, uh, ik, ik Kijk maar naar wat Rusland heeft gedaan richting Turkije. Toen zij een slechte relatie hebben. Ze hebben gewoon gezegd: wij sturen onze toeristen niet die Maar Erdogan ze... Erdo luistert toch niet zo vaak? Uh, jawel, als jij, uh, volgens mij, uh, uh, hij is heel erg gevoelig voor economische sancties. En uh, stop. Wij maken nog steeds jaarlijks miljarden over in het kader van vluchtelingen een verdrag aan Europese toetredingen, eh, Turkse toetreding tot de Europese Unie. En we kunnen eerst beginnen met het stoppen. Eerst vragen aan Turkije, maak eens netjes. En eh, stoppen met eh, illegale eh, aanvallen. En stoppen met het opsluiten van eh, journalisten. En dan, eh, dan maken wij een, een goede eerste stap. Meneer Morat, heeft u nog uh, vertrouwen in... Ja, of heeft u eigenlijk nog hoop voor uh, Afrin? Ja, eigenlijk hoop, ja, moeten wij eigenlijk de, de hoop blijven, blijven, blijven hebben eigenlijk. En, en ik ben het eens met mevrouw Karabulut. Het, het moet beginnen eigenlijk met, met een veroordeling. Want als wij niet, niet veroordelen, dan, dan hebben wij geen stap uh, gezet. Dus het begint met veroordelen en daarna Turkije echt onder druk zetten Want het, het, is, het is niet alleen maar humanitaire hulp. Zoals uh, uh, uh, uh, meneer Karim ook zei, er is etnische zuivering gaande. Ja. En gisteren, ik moet dit ook vertellen, gisteren is mijn vader gebeld... door door een, door een kennis van hem. En hij zei tegen hem als jij terugkeert naar Afrin moet jij geen traditionele Koerdische kleding dragen. Want dan word je uitgemaakt voor een, voor een PKK sympathisant. Dat is heel gek eigenlijk. Want uh, uh, mijn vader draagt traditionele Koerdische kleding. En op dit moment, iedereen die iets Koerdisch eigenlijk doet of draagt, is opeens een PKK sympathisant. Dus, dus, dus, dus die, die praktijken moeten ja. sowieso stoppen. En, en als wij niet veroordelen en niet Turkije onder druk zitten, dan dan uh, dat is wel een ramp eigenlijk. Het grotere ramp dan wat wij nu hebben op dit moment in Afrin. Presmeerje Morat, dankjewel uh, voor je verhaal. En ik dank ook Sadet Karabeloet, Tweede Kamerlid van de SP. En Zemnanko Karem van actiegroep Hart voor Afrin. Dankjewel. De Miljoenen mensen in Nederland betalen iedere maand een tientje... om muziek te streamen op hun telefoon. Daarvoor gebruiken ze onder andere Spotify en het Amerikaanse Apple Music. Maar vanaf vandaag is er ook een Nederlandse speler op de markt... namelijk Juke, een samenwerking tussen Talpa en de mediamarkt. En die willen binnen twee jaar een miljoen gebruikers. Trendwatcher Vincent Evers, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, een miljoen gebruikers binnen twee jaar. Gaat dat lukken? Nou ja, er zijn 3,1 miljoen mensen met Spotify. En 1 miljoen mensen met, uh, iets meer dan 1 miljoen mensen met Apple. En dat betekent dat nu een kwart van de bevolking heeft een streamingdienst. Dat is natuurlijk niet zoveel. Dus wat dat betreft is er ruimte zot om te groeien. En ze hebben natuurlijk Talpa, heeft natuurlijk wel een paar miljoen uh, mensen. In, uh, die, die wekelijks luisteren naar uh, zeg maar hun radiostations en hun tv-programma's. Maar heeft Duke iets bijzonders te bieden, wat bijvoorbeeld Spotify niet heeft of, of, of Apple Music? Ja, nou ja, dat, wat, wat denk je dat, het, uh, dat zij te bieden hebben? Dat is natuurlijk gewoon de Nederlandse focus. Zij uh, hebben een aantal radiostations die in die app zitten... dus je kunt gewoon luisteren naar alle radiostations. Nou, dat is niet zo bijzonder. kan natuurlijk ook gewoon normaal op internet. Maar als je een nummer hoort dan moet je nu naar je gaan of iets anders... en dan kun je zeggen, hé, hey, wat is dit? En dan wordt dat meteen op je playlist gezet. Nou, dat is eigenlijk hoe vaak mensen naar nieuwe muziek luisteren. Die luisteren naar de radio of naar een of andere stream. Die horen iets en dan kun je met één druk op de knop... Kun je, het, uh, kun je het pushen naar je playlist. En ik denk dat dat, de Nederlandse focus... de Nederlandse DJ's, de, de Nederlandse kennis van de markt... en de playlisten, daar moeten ze het van hebben... En ja, 7, 7 miljoen mensen die wekelijks naar hun radiostations luisteren. En allerlei mooie titels zoals 538, et cetera, Sky Radio. Die natuurlijk ook daarin geprogrammeerd kunnen worden. En dan proberen ze ook nog gewoon mensen als Linda en zo, die, die dat magazine erbij te krijgen. Dus ze kunnen natuurlijk toch wel een, een, een Nederlandse community maken die krachtig is. Die krachtig is, is maar bijvoorbeeld is Spotify, Spotify is ook een krachtige community. En die, die hebben heel veel uh, abonnees. Maar die maken nog altijd geen winst. Nee, nou, hey. ik heb ook niet gezegd uh, of ze winst kunnen maken. Ik heb gezegd, kunnen ze een miljoen mensen bereiken? Nou, dat haalt van twee dingen af. Van enerzijds, uh, hoeveel geld gaan ze erin stoppen? En hoeveel aandacht gaan ze eraan geven? Dus gewoon hoeveel abstentieruimte op Sky Radio en 538... en al die andere panels die ze hebben. En daarmee kunnen ze prima... Uh, denk ik, hebben ze best kans om een miljoen gebruikers te krijgen. Dat hangt af van de energie die erin stopt. Ik heb de app geprobeerd... Die ziet er in ieder geval goed uit. Hij heeft, een redelijke, hij heeft een goede hoeveelheid muziek. En ook inderdaad die, die connectie naar die Nederlandse zender... zodat je meteen de muziek kunt vinden die je op die radiostations hebt... dat die meteen in de playlisten zit. Goed, nou, laten we dat nou nou, direct wilt, bij het woord uh, uh, voegen. Want uh, wij gaan gewoon luisteren naar een, uh, een, een, een Nederlandse plaat. Eentje van mijn eigen speellijst. Maar ik dank u alvast, uh, Trendwatch Vincent Evers. Want gisteren was ik uh, in de Kleine Comedie voor een concert uh, van uh, Paul de Munnik was echt fantastisch. Het was ontroerend mooi. En daarom, ja, voor al die mensen die uh, Paul de Minnick nog niet op een speellijst hebben staan, zet hem erop. Uh, zijn nieuwe LP heet Goed Jaar. En dit nummer staat erop. Beter dan mijn best. Ik doe mijn best. Ik geef mijn mouw tot in de nacht geef ik je meer dan je had verwacht. Ik doe mijn best, ik doe mijn best en soms zo erg dat ik het verpest. Dan moet het zo precies een kuur, dan moet het misgaan op den duur, maar ik doe mijn best. En dan vraag je of het allemaal niet wat relaxter kan, je wordt zo gesprek. Als zeg je dan. ik kan het echt alleen. Hoe harder ik mijn best doe, des te meer moet jij geloven. Des te meer moet jij geloven dat ik het meen. Ja, en gisteravond deed hij zijn best hoor. Hij deed beter dan zijn best en het was fantastisch. Paul de Munnik. NPO Radio 1. Patrick Vlaudiers. De Nieuwsbv. Heeft iemand een gum voor Erik Dijkstra? Ik schrijf het vast op in Portlood. Zondag, Paris-Roubaix, winnaar. Ja, de mannen van Bureau Sport waren er vrijdag nog heilig van overtuigd. Maar deze wedstrijd kende gisteren een heel ander verhaal. Erwin Wennemars die praat erover samen met Lars Boom. Dat en meer sport in het komende half uur met Radio met Ballen. NTO, Radio 1. De organisatie voor het verbod op chemische wapens begint een onderzoek naar de aanval van zaterdag in Douma in Syrië. Volgens activisten en hulporganisaties is daar gifgas gebruikt. De OPCW maakt zich grote zorgen over die berichten en zoekt contact met slachtoffers en getuigen. Hogescholen en universiteiten gaan samen met de studenten bepalen wat er gebeurt met het zogenoemde studievoorschotgeld. Dat geld, bijna 1 miljard euro, is vrijgekomen... door het afschaffen van de basisbeurs. De instituten mogen zelf beslissen waar het geld voor wordt gebruikt. Extra docenten, nieuwe computers of bijvoorbeeld verbetering van de gebouwen. Een man die vorige maand zijn enkelband doorknipte en er vandoor ging... is vanochtend opgepakt Hij was veroordeeld tot 14 jaar cel... voor zijn rol bij de moord op een eigenaar van een shisha-lounge in Geleen. En vanochtend is die man van 30 aangehouden in Maastricht. En de nieuwe zendermanager van 3FM is Sharit Alles. Ze is nu programmaleider van radiozender Phoenix En daarvoor werkten ze bij KRO en CFV en de VPRO. Sharit Alles begint bij 3FM op 1 juli. En DJ Frank Dane vervangt vanaf volgend jaar Edwin Evers in de ochtend bij Radio 538. Evers maakte onlangs bekend dat hij ermee stopt. Frank Dane was al de vaste vervanger van Edwin. Dankjewel Dorald. gaan we naar John Bakker. Met eh, nog altijd problemen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Kooimeer drie kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je een kwartier extra. En de andere kant op, richting Amstelveen... is de weg bij knooppunt Meer eh, helemaal afgesloten... door datzelfde ongeluk. Omrijden kan via heer Hugo Waard en Zaanstad. Dan nog de A28 van Zwolle naar Groningen bij Zuidwolde, vier kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. Ja, de b -b -b -b -b ballen. Ja zeker op maandag betekent dat alle ballen op Erben Wellemars. Zeker. Heb je nog wat meegemaakt? Ik dit heb weekend? van alles meegemaakt dit weekend. Ik, ben, uh, ik heb geen marathon gelopen dit weekend. Ik zou hem eigenlijk wel doen, maar ik, uh, mijn, mijn, mijn zoon was jarig... dus ik heb de verjaardag van mijn zoon gevierd. Hoe oud is hij geworden? Hij is 13 jaar oud geworden. Gefeliciteerd. Maar ik ben wel in Rotterdam geweest op de dag voor de marathon. Dus op zaterdag ben ik er geweest, want daar heb ik een uh, prachtige check op mogen, mogen, mogen halen. Niet voor mezelf, maar voor het Jeugdfonds Sport. En Want al die hardlopers die gelopen hebben en al die sponsoren, die hebben gewoon eventjes 83.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport. En dat vond ik echt fantastisch, dat wil ik even noemen. En ik vind sowieso dat soort goede doelen vind ik echt allemaal, allemaal fantastisch, want ik las ook eventjes dit weekend nog het gehandicaptenfonds had ook een gale. Weet je hoeveel geld ze opgehaald hebben? Ik heb geen idee. 1,8 miljoen euro voor het gehandicaptenfonds. Dus dat vind ik ook fantastisch. Dat, dat geeft me echt gewoon, uh, gewoon heel veel energie. En, uh, dat er heel veel mensen zijn die geld geven of op een nou ja, manier bijdragen. Ja, dat, zo, zodat... dat, dat, dat al die mensen die hardlopen, dat ze daar, natuurlijk doen ze dat voor zichzelf, maar dat ze ook nadenken over, hé, hey, hey, we moeten ook voor al die mensen die niet kunnen lopen. En als je kijkt op, voor, voor, voor, voor het Jeugdfonds sport dat er Alleen in de stad Rotterdam al 30.000 kinderen zijn... die niet structureel aan sport kunnen doen... omdat ze thuis gewoon niet de financiële middelen hebben... om te kunnen sporten. Dat vind ik erg. Vind ik echt erg. En daarom ben ik met veel plezier afgereisd naar Rotterdam... om die check namens het Joostfonds op, op, op, op te halen... om daar, dat dat weer allemaal goed te laten kunnen, kunnen, kunnen besteden. Klasse, nee, ja, wat, ja. Ik vind, wat ik ook heel leuk vond, dat je gewoon zei... ik heb dit weekend geen marathon gelopen. Ja. Gewoon geen. Dat je ja. een keer een weekendje niet gesport hebt. Nee, ik heb wel gesport oh. natuurlijk, want het is natuurlijk... vorige week de Ronde van Vlaanderen, Nicky Terpstra op een fantastische manier en het heeft iedereen geïnspireerd en dit weekend was het eindelijk mooi weer. Dus ik ging op zondag met mijn andere zoon ging ik fietsen een rondje, rondje Hottenberg. En het was echt waanzinnig om te zien... hoeveel mensen er allemaal weer gewoon naar buiten kwamen. Al die mensen op die racefiets. En ik weet zeker dat, dat die mooie sport... Hè, wat, wat Nicky hier Terps gedaan heeft... dat iedereen gewoon zat te wachten, te wachten. En dan wordt het mooi weer in het weekend. En iedereen op zondagochtend op de racefiets... over die Hotterberg heen, over de Leemdeberg heen. Ik heb heel gefietst, 70 kilometer, gemiddelde van 35. En beeld jij je dan ook in dat je Nicky Terps bent? Ja, zeker. Dat doe ik altijd op de... Kijk, als we tegen de berg op fietsen, dan probeer ik altijd uh, uh, ja, gewoon... De, dan samen met je zoon fietsen dat, dat is gewoon fantastisch. En als je dan uh, daar een beetje over kunt fantaseren, over hoe dat dan moet zijn in die, in die zware wedstrijden, dan is dat hartstikke leuk om te maar doen. Maar heb je dan ook samen met je zoon Parijs Roubaix gezien? Ik heb uh, nou ja, we hadden dus een verjaardag. We, we hebben de tv de hele dag aan, hebben, aan, aangehad. En we hebben de hele dag gekeken. Uh, Tussen alle, uh, alle, alle leuke verjaardagfeestjes door. Maar ja, ik heb er wel van genoten. Ja. Ik, vond het een, ik vond het een prachtige race. En die Peter Sagan. Ja, ja, daar gaan we het zo, een, we het zo over hebben. We gaan eerst even luisteren. Sagan doet wat Van Avermaat ook doet. Hij nou, probeerde en dat lukte niet. En nu gaat Sagan er bijna sluipend vandoor. En nu moeten de quicksteps iets doen. Het wordt tijd voor een nieuwe grote overwinning van de wereldkampioen. Dat is hij natuurlijk wel en dat is hij de laatste jaren altijd. Sagan zoekt, gaat kijkt, gaat en weet dat Delier het niet meer heeft in zijn benen. Parijs Roubaix, 2018. Peter Sagan, prachtige winnaar. Bilbier is een schitterende nummer 2. En kijk eens aan, solo naar de derde plaats. Zo goed is hij. De rest kan niet mee met Nicky Terpsla. Hij weet hoe goed hij is. Hij weet dat hij hoger had kunnen eindigen. Maar meer zat er niet in, want hij won. Sagan. Podium is gewoon tof. Uh, Sagan ging op een uh, ideaal moment voor hem. En, uh... Dat hij helemaal dat gehad had dacht ik al, dat wordt lastig. Natuurlijk wel geprobeerd, maar uh, ja, de wereldkampioen uh, was super vandaag. Ja... Ja, geweldig. Ja, ik, ik, ik heb niet gekeken. Ik heb radio geluisterd. Ik ja. ben een groot radio-liefhebber. Uh, en dan, dan luister je naar nou langs de lijn. En dan Gio Lippens geeft prachtig commentaar. Maar ik heb iets gemist. Namelijk Normaal gezien zit Sebastian Timmerman op de motor. En zeker bij Parijs-Roubaix is dat natuurlijk fantastisch. Al die kassai-strookjes. En dan ja. moet Sebastian Timmerman ach, op die motor ook een beetje meepraten. En die ja. was er niet. Die was niet op. Ze hadden geen motor meegestuurd uh, bij de NOS. Dus dat heb ik echt gemist. Ik ja, uh, ben dat een radio-liefhebber. Dat, dat, dat hoort erbij. Nou, dat hoort er er zeker door bij. een pleidooi voor de motor terug. Ja, maar uh, maar hij in de was koers. Er, hij was er bij de Ronde van Vlaanderen wel. Uh, wel, wel ja zeker bij, bij de ronde zeker van Vlaanderen bij. wel, maar Parijs-Roubaix is natuurlijk ook een koers die je gewoon vanaf de motor ook moet volgen. zeker, zeker. maar zeker. laten we het niet over de motor hebben, laten we het over die andere motor ja. hebben namelijk Sagan. Ja, Sagan, ik vind namelijk Sagan echt een mooi, echt een mooie wielrenner. kijk, alle echte wielrenners die vinden hebben eigenlijk maar gewoon dat hij lelijk fietst. Ik fiets eigenlijk net zo als Peter Sankam. gewoon ik zit echt recht op mijn fiets. En ik de hele tijd aan het stoempen. En bij, je ziet bij hem, alles kost kracht. Maar je ziet ook de agressie erin. En als hij nou over die kasseienstroken heen dendert... dan ramt hij er gewoon overheen als een mountainbiker. Als, als, als, als, als een sprinter. Hij kan eigenlijk alles. Maar hij doet alles een beetje onconventioneel confession En dat maakt hem wel een hele mooie winnaar. Ja, absoluut. Maar goed, ja. wij, hebben, wij hebben eigenlijk ook een, een winnaar aan de telefoon. Zeker. Uh, wat vind ik. Hij deed helaas niet mee. We hebben Lars Bouwman aan de telefoon. Lars... Goedemiddag. Goedemiddag. Je batterij is bijna leeg hè, van je telefoon. Ja, dus als ik weg zou, is het niet dat ik jullie niet leuk vind. Maar dan is het mijn batterij Oké, okay, nou, hoe vond je de koers? Moet je een beetje snel praten? Ja, heel mooi. Heel mooi ja. Het was wel raar voor mij natuurlijk om uh, op de bank uh, die koers, koers te kijken. Maar uh, ja, het was een heel mooie koers. En uh, het is toch wel een keer goed om uh, misschien een keer zo te zien... Uh, wat allemaal, om te zien wat er gebeurt uh, op deze manier. Ja. En dan hopelijk kan ik daar uh, volgend jaar weer uh, lekker voor aanrijden. Ja, want je, in 2015 was je, was je gewoon vierde... Ja, dat ja, zelf de, ook wel de, gewoon graag willen staan. Zeg je? Ik zit u sprinten voor de, de, de, de zee inderdaad. Ja, inderdaad. En hoe heb je daar gekeken? Wat zei je? Hoe heb je nu dan gekeken? Kun je daar wel naar kijken? Ja, tuurlijk. Ik heb, ik heb Vlaanderen vorige week ook gezien en, uh, en ja, het doet wel pijn, maar uh, omdat ik er zelf ook heel graag wil zijn natuurlijk. En uh, het geeft me alleen maar weer meer motivatie om nog weer harder te werken. Om daar volgend jaar nog beter te staan uh, als de afgelopen jaren. Ja, en ja. waarom stond je er niet? Nou, omdat ik, had, ik mijn stoornis had in de, in de winter. En uh, daar ben ik in januari aan geholpen. En uh, ik ben nu uh, heel hard aan het trainen om, uh, om terug te komen. En dat gaat uh, op zich best goed. Ja. En dan zie ja. ik het... De, de, de, deze wedstrijd is Oh, is ziet dat toch weg. Oh, vul de, de telefoon uit. Hallo, Lars Boom. Dat is een batterij, Want weet je wat ik hem eigenlijk wilde vragen? Ja, ik weet waar je naartoe wil. Ja, vertel. Ja, ik wil hem vragen. Ik wil, kijk, die, de Belgische wielrenner... Michael Golaas Go is natuurlijk gisteren tijdens de boel echt hard getroffen. met een, met een hartstilstand. en hij is gewoon overleden daaraan. En ik heb gisteren op de. Ik zit daar dan naar, naar, naar, te, naar te kijken. Gisteren tijdens de koers hadden we dat natuurlijk allemaal niet door. We wisten wel dat er iets aan de hand was. En dat hij daar lag. En dat hij er slecht bij lag. En dat hij naar het ziekenhuis ging. Maar er was ook meteen een communiqué van... Hé, hey, euh, niks. Euh, we moeten ons eerst weten wat er gebeurd is. Totdat we echt, echt conclusies gaan trekken. Maar s'avonds, rond een uur of half elf, werd het bekend... dat Michael Golas gewoon overleden was. Ja. En... Lars, Lars, Lars, is er weer? Lars. Heb je nog een Lars? klein beetje batterij gevonden in je telefoon? Ja. Heb je nog een beetje, ja... Ja, hoe, hoe heb jij dat beleefd, die, die, die stand van uh, Golars? Lars? Denk je dan meteen ook aan je eigen hart? Nou ja, ik heb, we hebben het een aantal keer meegemaakt in het peloton nu natuurlijk. Ja. En uh, ja, nu met mijn voorgeschiedenis uh, ja, komt het wel even iets harder binnen, zeg maar. En uh, ja, het is, het is nooit leuk. En uh, ja, je schrikt er gewoon heel erg van. Omdat je gewoon denkt dat je uh, ja, toch gewoon met gezonde jongens op de fiets zit. En ja. nee, neem niet dat hij ook natuurlijk gezond was. Maar uh, ja, je schrikt er wel heel erg van. Maar twijfel jezelf uh, dan ook wel eens van moet ik nog wel gaan fietsen? Met zo'n hart? Uh, nee, hoor, mijn hart is eigenlijk weer wel weer gewoon goed. Dus, uh, maar ja... Hmm. Dus, uh, als, ja, dat is een beetje gissen. Ja. En ik voel me gewoon gezond. Uh, ja, ik bedoel, je kan ook op de bank of in bed uh, een hartstilstand krijgen. En ja, je kan het ook op de fiets krijgen. Dus ja, je kan maar beter iets doen wat je leuk vindt, denk ik. Ja. Maar uh, ik denk er niet aan dat ik dat denk niet, want dan uh, word je ook een beetje gek. Waar schrok je er gisteren van? Nou ja, natuurlijk hoor je dat uh, ik kwam... Uh, in het Bos van Valera zat ik te kijken en toen zat ik op Twitter dat, uh, dat hij was gevallen en dat het niet zo goed was en dat ze hem reanimeerd hadden en dan vrees je al voor het ergste natuurlijk. Ja. En dan later vanmorgen en dan kijk je ja, op, op het nieuws en dan zie je dat hij overleden is. En dat is wel echt heel erg hard. Want, want hoe gaat het nu met jouw hart? Mijn hart gaat goed, klopt, klopt goed. Alleen nog niet, uh, als ik maximaal moet rijden, klopt hij nog eigenlijk nog niet hard genoeg. Dus uh, als ik echt intensieve inspanningen moet doen... dan, uh, ja, dan moet ik soms uh, weer gaan zitten en uh, proberen adem te halen. En uh, ja, daar zijn we nu aan het werken dat het uh, weer snel terugkomt. Ja, maar er zit geen enkel risico in... want even, ik ben ook maar een leek hierin, hè, maar er zit geen enkel risico in dat dat zoals jou ook gaat overkomen. Nee, nee ik mag gewoon uh, sporten en uh, fietsen en hard fietsen... Van, uh, van... en uh, operatie. is uh, gewoon goed verlopen, dus uh, ja... Ik denk niet dat ze zouden liegen tegen mij, dus, um, nee. dus ik, uh, ja, je, je weet het toch nooit, dus het is, ja, het is wel altijd wel. Ja. Oh, wat jammer dat, ik, dat je nou wegvalt. La Hallo. Lars, ja. ben je er nog? Ja, ja ik ben er nog. Ja. ja, het laatste. Kun je dan even gaan? Ik, ja, ik, ik, ik ben gezond en, en, en het belangrijkste. Ja. Ik ga er gewoon vanuit dat ik terugkom op mijn oude niveau. Zeker, is, en, want, want je doel is natuurlijk de Tour de France rijden... en de afgelopen twee jaar heb je die niet gereden. Maar in 2014 was je er zeker wel bij. Van grote klassen, Lars Boom, de tijdrijder. Meervoudig kampioen, kampioen van de wereld. En vandaag winnaar van de Tour-etappe. Kijk wat het met die jongen doet, hij snapt het. Natuurlijk. Nederland zat erop te wachten, wij zaten er allemaal op te wachten. Fantastisch gedaan, Lars Boom rekent af met zijn achtervolgers. Ah uh, ja... Weet je wat ik. Uh... Ik hoop dat hij snel weer terug ja, op komt. Ik, vind, ik, het vind, mooie, ik vind het een heel serieus onderwerp. En ik zit ook zitten naar het kijken. En als ik ook kijk op, bijvoorbeeld op Twitter, dan zie ik, iedereen heeft er een mening over. Iedereen condoleert en iedereen vindt het, vindt het erg. Maar weet je wat ik het erger vind? Morgen gaan we ook gewoon weer verder. En eigenlijk vind ik dit soort momenten, dan moet je ook een beetje ja, moet er echt iets mee doen. En ik weet niet wat we halen daar de jongen niet meer mee, mee, mee, mee terug. Ik heb vanochtend even met de Hartstichting gebeld. En uh, ik heb ze gevraagd, waar kunnen we hier gewoon niet, niet iets mee? En zij doen heel veel onderzoek, hè? juist naar erfelijkheid onderzoek. Hè? Dus kijken of we dit soort dingen niet gewoon ergens toch kunnen vinden in erfelijkheid. En het tweede ding wat ze hebben, ze hebben een hele mooie actie. Dat, dat, dat, eigenlijk moet dus veel meer mensen leren reanimeren. En dat ze ook kunnen werken met de defibrillator. En er is nu ook een app. Er is een app, vond ik, vond ik fantastisch. Ik heb vanochtend al even allemaal geleerd. Dan, dan als jij dus kunt reanimeren, dan moet je dus re registreren bij, bij, als burgerhulpverlener. En als je dan, dat kan 1 en 2, die kan dan je, meteen jou in die app... Als jij in de buurt bent, als ergens iemand een hartstilstandstand heeft... dan word je meteen geëpt en zeg van... oké, okay, ga daar, daar dan, dan, dan gewoon, gewoon, gewoon, gewoon heen. Want de hartstichting wil heel graag dat iedereen binnen zes minuten wordt, wordt uh, gereanimeerd. En hier, gisteren was, natuurlijk, was dat niet het, was het gewoon keurig geval. Hè. Gisteren ben je gewoon in de koers en er is er meteen een, de beste arts bij... en dan wordt er meteen alles gedaan. Maar als jij morgen nou ook bijvoorbeeld denkt... Van, ik wil ook een stukje Parijs-Roubert fietsen en het gebeurt jou... En Dan is er natuurlijk geen arts bij bij, bij een buur. Dus daarom vind ik dat het heel belangrijk is dat we hier gewoon aandacht aan besteden en dat het, deze jongen die krijgen we hier niet meer niet meer mee, mee terug. Dat gaat niet meer gebeuren. Maar laat het niet voor niks zijn. Laat het. Laten we dan nou in ieder geval als je dus uh, uh, die die, die, uh, die uh, kunt kunt, kunt, kunt meer registreer dan als burgerhulp. En dan is er is nog één dingetje. Er zijn 100.000 defibrillators in Nederland en er zijn er maar duizend, duizend, duizend zijn er. Aangemeld. Dus waar zijn die andere 88.000 defibrillators in Nederland? Meld ze aan, zodat iedereen die ooit zoiets overkomt... dat die binnen zes minuten gewoon gereanimeerd kan worden. Want de ambulance is er niet altijd binnen zes minuten. Dus hele, dat wou ik even mee Een hele meegeven. duidelijke oproep. Iedereen leren reanimeren. Dankjewel. I want dance by water the Mexican sky...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 met Are You With Me? Het orakel uit het oosten. Ik mag een orgeltje weer. Want ja. elke week geeft Erwin advies over alles en nog. wat. het is e-mails e ma de man die overal <laughs> vanaf weet. Wij noemen hem dus ook wel het orakel uit het oosten. Ja. Uh, we krijgen ook wekelijks sportvragen in het orakel. En dat is wat Willemijn wil weten. En daarvoor hebben we mijn lieftallige Willemijn Veenover aan de telefoon. Willemijn. Hey, hi jongens. Nou, goedemiddag. Hey, Bijzonder goedemiddag. Uh, Willemijn, wat wil je vandaag weten? Nou, het volgende, Erwin. Um, nou. Gisteren natuurlijk Parijs-Roubaix. Het drama met uh, Michael Golaars, ja. die een hartstilstand kreeg. Nou, nou, nou zijn er stemmen zoals bijvoorbeeld Thijs Sonneveld. Die zegt van, waarom leg je die koers niet stil? Die jongen wordt er uitgetild in kritie kritieke toestand. Moet je dat niet doen? Uh, nou, <kliek> ik vroeg me af, wat vind jij daarvan? De koers stilleggen, Of, ja, de, uh, ja. of um, Kijk... Ik, uh, er zijn gisteren zijn er meer dan 30 valpartijen geweest in, in, ja. in parijs -Grobert. En dat hoort wel bij parijs we, we kiezen ervoor om over die, over die strook heen te rijden. Dus er gebeuren continu gebeurde dingen. Maar niemand weet natuurlijk precies wat er dan aan de hand is. En op het moment dat niet iedereen weet wat er aan de hand is... dan kun je het wel stilleggen, maar dan is het een keuze. Ik denk dat het continu een afweging moet zijn van, van de organisatie zelf. Als ze geweten ja. hadden dat die jongen daar echt dood lag te gaan... dan hadden ze natuurlijk gewoon de koers, koers, koers stil, stilgelegd. Dus het is heel moeilijk om, om daarover te oordelen. Met name achteraf ja. omdat, het, omdat deze jongen nu gewoon overleden is. Ja, nou ja, en dan daarbij nog een vraag. De koers gaat door. Ja. Um, nou ja, er, er zijn redenen voor, maar goed, de koers gaat door. Maar er zijn natuurlijk heel veel renners die dit hebben gezien. Ja. Of die in ieder geval die dat horen. En ik vraag me af... Hoe Ga je daar als topsporter mee om? Wat, wat doe je in je hoofd om toch verder te kunnen? Dan denk ik ook even aan, aan die ploeg in de over, over Ocean Race, ja. waar, die, waar hun maat overboord stond dus ja. Hoe ga je verder op zo'n moment? Ja, dit is natuurlijk, ik denk dat je tijd moet geven. Dat je het, uh, iedereen moet het natuurlijk uh, voor zichzelf kunnen verwerken. Maar dit is, ik mis nog, nog een andere vraag onder, Van Hoort dan de dood bij topsport? We horen heel vaak mensen zeggen wel eens van uh, uh, ja, uh, als ik minder lang heb, het te leven, maar ik win wel, he, dan, dan, dan, dan, dan maar liever wel. Of het hoort. Ja hoort bij topsport. De, de dood hoort nooit bij topsport. Dat is een, echt een misvatting. Kijk, het gebeurt helaas wel. Net zoals dat het, deze jongen is 23 jaar oud. Dat kan ook gewoon overal gebeuren. Het hoort niet zo te zijn dat een jongen van 23 jaar gewoon overlijdt. En, en als het, de topsport daar, daar, uh, daar de, de oorzaken van is... dan moeten we de regels aanpassen. En dan moeten we zorgen dat, dat, dat het minder zwaar is. Maar we moeten het nooit toelaten dat de dood normaal is in, is, is in, in, in topsport. Het is heel, heel, heel erg afhankelijk. En als, en als renner zelf in de koers, kan je dat parkeren even in je hoofd... en dan denk ik, ik nee. ga er straks over nadenken. Maar nu eerst als een malle verder fietsen? Nee, maar kijk, als op het moment dat je dat weet... dan denk ik dat je niet meer kunt fietsen. Maar al die renners, kijk, je, je, je, je fietst van A, naar, van A naar B... en op een gegeven moment ga je veel verder... en dan heb je dat helemaal niet meer door. Je krijgt het ook niet mee. Je weet, er is een ongeluk gebeurd, maar die reine renners... die al allemaal in de koers zitten hebben, die hebben gewoon hun wedstrijd gereden, die zijn niet bezig met met, met wat er met Michael gebeurd is, uh, dus die gaat verder. Maar er zijn heel veel andere voorbeelden hè, waarbij het, uh, waarbij de wedstrijden wel bijvoorbeeld stil, stilgelegd zijn. Als ik kijk naar bijvoorbeeld in uh, toen ooit Sjoerd Huisman, die is, die is overleden ook uh, uh, in zijn slaap... dat werd in een keer bekend op de ijsbaan dat de jongen was overleden. Niet eens, niet eens, op de, uh, niet eens tijdens de wedstrijd. Maar toen was het, het olympisch kwalificatie was net afgelopen. Maar een, een uur na de wedstrijd zou, uh, zou er het Nederlands kampioenschap... een uh, gereden worden ja. voor de dames. Waar, waar Mariska Huisman zijn... Uh, zijn zusje aan mee zou doen. Nou, toen is meteen natuurlijk die wedstrijd gewoon gecanceld. Dan ga je niet meer sporten, want het is, dat doet er gewoon helemaal, helemaal ni niet meer toe. Dus iedere situatie is anders, maar je moet er over een hele nette... en keurige manier mee omgaan. En de dood is nooit, nooit, nooit, hoort niet bij topsport. Willemijn, dankjewel voor je vraag. Ik zie je morgen weer. Tot morgen. Jo. Code rood voor FC Twente met nog vier wedstrijden te gaan staan. De Twentenaren laatste met vier punten achterstand op Sparta. Sinds de oprichting in 1965 heeft Twente één keer eerder... in de Jupiler League gespeeld, toen nog, uh, wat was het, de uh, eerste, uh, ja. eerste divisie? Het was ja. in 1984... Gisteren verloren ze kansloos thuis in een zo goed als uitverkocht stadion van Feyenoord. Het al van Danny Makkely. en weer een nederlaag voor FC Twente. Nu al veertien wedstrijden op rij, niet meer gewonnen door de club uit Enschede. De berusting is groot in dit stadion. Alsof veel supporters zich al hebben neergelegd bij het schijnbaar onvermijdelijke degradatie. Directe degradatie. Ja, hoe kijk jij naar FC Twente? Tja, ik vind het heel erg. Zo'n mooie grote club, wat het vroeger was. En, en hoe, ze nu, uh, hoe, ze nu, hoe ze nu volledig de grip kwijt zijn op, op, op, op de, op de hele, hele situatie. Dat is ernstig gewoon. Ernstig want dat zo'n grote club gewoon uh, naar, de ere, die, naar de eerste visie gaat. Ja, maar er zijn natuurlijk ook een, uh, uh, geluiden... Dat, dat het misschien wel goed is dat ze degraderen... Ja, ik, door, ik, door alles wat er gebeurt is, financieel... en, dat, en die reuring van dit seizoen ja. weer... Ja, ik heb, daar geen, ik, heb daar geen, uh, ik heb daar geen kennis van. Dus ik weet niet, ik, ik, ik kan me niet ik kan me het niet voorstellen. Nou, dan gaan we het vragen aan Erik ja. Dijkstra, ja, als jij daar geen dat kennis van hebt. <laughs> Erik Dijkstra van Bureau Sport Groot, uh, FC Twentehart. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, begin wel al een beetje te knijpen, want het wordt toch degraderen. Nou, ik zeg, ik zeg je in alle eerlijkheid, ik was er echt gisteren helemaal kapot van. Ja, ik zat, ik zat thuis, ik kom niet naar het stadion, want ik woon in Amsterdam en ik was terug met mijn kinderen en weet ik veel wat. En uh, ik heb de hele dag Paris bezig zitten kijken. En op mijn laptop tegelijkertijd, die wedstrijd van Twente... en het was zo verschrikkelijk kansloos. Het was zo, zo siloos en zo gelaten. En ik, ik, Twente hangt niet meer als een aangeslagen bokser in de hoeken. Ik heb het gevoel dat ze al op de grond liggen, snap je? Ik, ik, ik ja. hoop nog steeds op een wonder, maar het komt maar niet. En ik, ik zag gisteren echt een ploeg dat Ik denk, jongen, alle, alle vechtlust, alles is eruit. Het is, het is uh, ja, ik, ik ben er heel bang voor. Maar ben je dan ook van mening, van, als ze degraderen... dat ze daar dan weer kunnen gaan bouwen aan een nieuw FC Twente... Ja, kijk, dat hoop ik natuurlijk. Hè. Twente is de vierde club van Nederland. Ik hoop dat die club weer opstaat en dat het ooit weer, dat het weer gaat lopen en zo. Maar ja, kijk, ik geloof niet dat degradatie goed is... want dan kun je gewoon schip maken. Dit en dat. Degradatie is ingrijpend. Hè. Je moet je voorstellen dat die begrotingen van voetbalclubs... Die zijn ook voor een groot deel gebaseerd op inkomsten uit tv-geld. Hm. En dat is gewoon in de eredivisie heel veel meer dan in de eerste divisie. En, en niemand bij FC Twente heeft er ooit rekening mee gehouden... dat die club zou gaan degraderen. Maar nu, nu, nu spreek je als boekhouder, hè, terwijl je net sprak... Je gewoon als, als, als voetballiefhebber. Ja, je, je... En zoals Twente speelde, dacht ja. ik bij mezelf: ze, ze moeten al lang in de Jupiler League spelen. Zoals jij het omschreef. Ja, nou ja, kijk, ik, ik hoop natuurlijk nog steeds dat bewonder. Kijk, weet je wat het is? Ik ben een fanatiek fan van de club. Hè. Ik hoop ja. aan het begin van ieder seizoen hoop ik, dat er 34 knetterzaaie wedstrijden zijn... die FC Twente allemaal met 1-0 winnen. Dat hoop ik ieder Ik jaar. <laughs> ik zit helemaal niet te wachten op spanning of op mooie wedstrijden of zo. Ik wil gewoon dat mijn club wint. En, ja. en, maar ik zit daar nu naar te kijken en ik denk van... ja, joh, het is, als, ik, als, als ik naar rust zelf was ingevallen als rechtsbek of zo... dan had niemand opgevallen. Zo slecht was het gisteren. Maar, maar ik, Erik, ja, Erik, Erik, maar zo erg is het. Is het kan nog... Nog vier ja, wedstrijden? Ik, ik ben het met je eens. Hè. Het kan nog. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan. Maar het gat met Sparta is nu wel is vier punten. Hè. Ja. Ik bedoel, en, en wat, wat ik gisteren het ergste vond... was het was heel dof allemaal. Het was heel gelaten. Kijk, ik ben echt de allerlaatste die zegt... van jongens, er moet zwart rook zijn en uh, er moet een rel zijn of zo. Maar gisteren, er is nog geen fiets omgegooid. Er was, er was geen wonklank te horen. Het was in dat hele stadion, was, het was het stil. Ik heb een handvol hm. mensen ook gesproken die erbij waren. Het was stil, het was berustend. Het hing een sfeer van... Jongens, het is klaar. Ja, maar dat weet is je? toch erg, Erik? Ja, dus, ik, ik, ik probeer eventjes positief te denken. Hè? Maar, maar stel, je wint volgende week. En ja, Sparta verliest gewoon. Daar sta je nog maar één punt achter. Ja, nee, ik weet, het, ik weet het. Maar dat denk ik al weken lang. Denk ik van, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Weet je, Geert-Jan van Beek kwam. Ik was daar blij mee. Hij is weer ontslagen. Daar was hij toen ook blij mee. Maar ja. het moment dat steeds, dat steeds het vuur echt wordt aangestoken... dat komt maar niet. Ja. En, en, ja, ja, maar wat is er ik, aan de hand dan? Ik bedoel, twee trainers die gewoon ontslagen worden in een seizoen. Kom op. Ja, ik weet het ook niet. Er hangt daar een soort van doffe, doffe berusting en paniek bij die hele club. Ik, ik, er is niemand op dit moment in die hele club die nog leiding durft te nemen of die durft te zeggen... Oh, ja, maar God, is, God, is, dat het niet? is dat het niet? Ja, misschien wel. Misschien wel. Uh, Verbeek was ook, was een, uh, ben ik fan van, Verbeek. Maar dat was ook een intimiderende man die eigenlijk te heftig was voor die selectie. Hier, hè. Die, die, die maakte de jongens bijna helemaal kapot. Maar er is nu in die club er is niemand meer die zegt van... Godverdomme, we gaan die kant op. Dat ja. is er gewoon niet maar meer. Maar toch nog 25.000 man op de tribunes. Ja, 35.000 man op de tribunes. Misschien wel 300.000, uh, 400.000 mensen die, die thuis zitten te kijken. Die allemaal. Twente is een grote club hè. dat betekent echt iets in heel Oost-Nederland. Mm -hmm. En dat het nu op omvallen staat, ja, daar, ben ik echt, daar, ben ik, daar ben ik gewoon kapot van. Ja, maar stel nou kijk we hebben nog vier wedstrijden. Of, ja. of Twente heeft, nog, heeft nog, nog vier wedstrijden. Wat moet er nu gebeuren om het, om het nog te halen? Ja, er moet, er moet op een of andere manier van die laatste drie wedstrijden... er moet een soort, van, een soort van mindset komen van... jongens, het is echt op leven en dood wat er nu gebeurt. En dat zie ik gewoon niet. Dat zie ik niet terug op het veld. Nee, nee, dat is niet, wat moet er dan wel gebeuren nu? Ja, uh, dat weet ik ook niet meer. De, de, de laatste trainer is ontslagen. Er staat nu iemand anders voor de groep. Ik weet het ook niet meer. Ik, ik kan ook niet meer zeggen van die moet eruit of die moet weg. Ik weet ook niet meer of die nog kwaad moet zijn. Nou, dus mooi is de... dat. Mooi is dat. Wil je iets ja. vertellen over FC Twente? Oh, maar... Erben zegt, ja, ik weet het niet meer. Dus gaan we jou bellen. Jij weet het ook niet meer. Nee, ik, dat, dat, is, dat, is, dat is... Daarom is het ook zo erg. Echt? Daarom is het zo erg. Omdat niemand het nog weet. Ah. Maar weet je wat er moet gebeuren? Nou. Er moeten godverdomme gewoon vier saaie wedstrijden met 1-0 worden gewonnen. Dat moet er gebeuren. <laughs> Erik Dijkstra, ja, dankjewel voor deze heldere analyse. Erben, uh, nog snel even... Ja, kom weekend. Amsterdam Race. Ja, en wie wint? Uh, ja, ik hoop dat Peter Sagan gewoon weer wint. Doet hij mee, denk ik? Ik, ik, ik, ik denk, het denk wel, dat hij meedoet, hè? Ja, zeker. Ja, die ja, dat is dan, in vorm. Die is in vorm. Zal geweldig zijn. En uh, ik ga hem lekker ook gewoon zelf fietsen. Maar eerst nog even Brabant spel. Brabant's spel. Ja, zeker. Maar Amstel Gold Race. Toch de enige echte klassieker die we nog hebben in Nederland. Precies. Met natuurlijk dus. Sebastian Timmerman. Wel op de motor. Op de motor. Dat op wordt de motor. mooi. Uh, nou, en wij zijn er uh, morgen weer. Maar zometeen Radio 1 Vandaag met Jan Mon. Tot ja. morgen. Ja. Tot morgen.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 Zondag, de absolute kraker in de Eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot. En hier zitten we tegenin? Prachtig. Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Vogspoorse Eredivisie, erbij voor de toppen. Goedemiddag, we zijn altijd onderweg. En als het aan ons ligt, lekker onbezorgd.